Bij een schietpartij in Amsterdam is afgelopen avond een man zwaar gewond geraakt. Kort na tien uur werd hij bloedend gevonden in de wijk meer. Volgens de politie verkeert hij in levensgevaar. Over zijn identiteit en over de aanleiding van de schietpartij is nog niets bekend. Bij protesten van de moslimbroederschap zijn in Egypte gister zeker vier doden gevallen. In meerdere steden liepen protesten uit de hand toen de politie ingreep.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 Op het WK-darts van de PDC-bond in Londen... ligt oud-wereldkampioen Raymond van Barneveld eruit. Hij verloor in de achtste finales met 4-3 van Mark Webster uit Wales. Er is nu nog één Nederlander in de strijd. Dat is Michael van Gerwen. Hij is in Londen als tweede geplaatst. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Komende ochtend meer regen. In de middag wordt het droger. Het wordt dan 8 tot 10 graden. Morgen meer zon en overwegend droog. Dit was het in journaal. Radio 1. VPRO. Woord. Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij Woord. Het klinkt misschien een beetje raar, maar het liefst had ik hier helemaal niet gezeten. We duikelen namelijk van het ene afscheid in het andere. En een groot voordeel is dat technicus Anne Bakema erbij is. En Barbara Albert. Dus het wordt alsnog een goede nacht. Het wordt een nacht die ik zelf bij elkaar gesprokkeld heb. Een soort Nora's nachtcafé. Dus reden te meer om toch dolblij te zijn hier te zitten op Radio 1. Op het oude, vertrouwde tijdstip. De hele nacht mogen mijn eigen favorieten langskomen. Dat is ook allemaal nog tot daar en toe. Maar maar dit nachtje woord is dus zo speciaal omdat het ook mijn laatste is. En of ik daar dan klaar voor ben, na dertien jaar en vier maanden... en in afscheid nemen ben ik trouwens ook niet heel erg goed... het blijft allemaal nog maar de vraag. Het lijkt me het beste dat we maar gewoon van start gaan met heel mooi radiomateriaal. Ik heb gekozen voor mensen en makers van toen en nu. En natuurlijk, vijf uur blijkt dan veel te kort te zijn... Dus eigenlijk wordt het een nachtje van niks. Met veel te weinig van mijn helden. In de loop der jaren heb ik ook allerlei voorkeuren voor interviewers en programma's ontwikkeld. En ook dat past allemaal niet in één nacht. Maar goed, daar gaan we. We hebben ze in het verleden vaak langs horen komen: de grote vragen aan God. Het uitgangspunt is: stel dat God bestaat. Sterker nog, je komt oog in oog met hem of haar te staan. En je mag één beslissende vraag stellen: wat vraag je dan? In de nu volgende bijdrage van de Icon is Eva Verstoep... in gesprek met hersenonderzoeker Dick Swaap. En hij heeft meteen een pittige vraag. Dan zou ik hem vragen om mij te vergezellen naar een plaats waar ik alleen nooit naartoe zou durven naar Auschwitz. En me uit te leggen waarom. Dick Swaap, van u is bekend de uitspraak... wij zijn onze hersenen. En dan vroeg ik me af, als u nou eens ergens pijn heeft in uw rug of in uw buik. Denkt u er dan ook zo over? Um, ja, je hebt natuurlijk geen, geen pijn in je rug. Je hebt pijn in je hersenen in feite. Het, uh, die hersenen registreren alleen dat het van de rug afkomstig is. Maar je weet toch op zo'n moment, ik ben op zijn minst ook een lichaam. Nee, ik heb een lichaam. Maar ik ben mijn brein. Het verschil is dat alles wat je persoonlijkheid aangaat... alles wat je doet, alles wat je denkt, alles wat je voelt... ook alles wat je laat, wordt bepaald door de hersenen. En je hebt een lichaam en dat lichaam is noodzakelijk... om je hersenen te voeden en om nieuwe hersenen te maken. Dus u, uw identiteit, dat zijn die grijze cellen... of uh, grijs zijn ze geloof ik niet, maar daarboven? Ja, en niet alleen van mij, maar van iedereen, ja. U heeft collega's op het herseninstituut waar u werkt... die geloven wel dat de mens meer is dan hersenen. Dat, dat er zoiets als een ziel is. Vindt u die collega's een beetje dom? Nee, kijk, iedereen heeft zijn recht om uh, te geloven en te denken wat hij wil. Zolang je het buiten de wetenschap houdt... dan moet je bezig zijn met dingen die uh, te controleren zijn... te herhalen zijn, te testen zijn... Dus ik zou het een beetje dom vinden om, om onderzoek te doen naar de ziel. Als je ervan uitgaat dat het uh, geen materieel substraat heeft. Op welk moment in uw leven besloot u zich te specialiseren in het menselijk brein? Um, nou, ik besloot toen ik zes jaar was om, uh, om arts te worden. En toen ik geneeskunde studeerde, toen uh, besloot ik dat ik wat meer moest leren over... Um, het dia-experimentele werk, het experimentele werk waarop de geneeskunde gebaseerd was. En daarmee ben ik begonnen toen ik uh, een derdejaars was. En toen waren er twee mogelijkheden om in het onderzoek mee te draaien als student. En de een was op farmacologie en de ander was op het herseninstituut. Maar op het herseninstituut hadden ze eerder een plek voor een student dan uh, op de farmacologie. En zo is het uh, hersenonderzoek geworden... Dus dat was mijn carrièreplanning. Maar u zegt, er is geen planning? Nee. Maar zegt u nou, het is puur toeval dat ik dit ben gaan doen? Nou, het is, om te beginnen is het puur toeval dat ik geboren ben natuurlijk... of geconcipieerd ben. Er zijn heel wat zo in de competitie geweest... en het is uh, zeer toevallig dat ik dat ben geworden. En uh, van... mijn leven heeft verder vanaf dat moment... van toevalligheden aan elkaar gehangen, ja... Ik ben geboren in de hongerwinter. Ik heb geluk gehad dat uh, dat allemaal goed af is gelopen. Geluk gehad dat uh, mijn vader en moeder het overleefd hebben. En uh, dat zijn allemaal toevalligheden geweest in feite. Geluk gehad dat ik uh, ja, zeg een behoorlijke capaciteit had te studeren. Dat is geen planning geweest. Dat uh, was er vanzelfsprekendheid. Maar... En u heeft geen enkel moment gehad van... ja, Omdat u wel net het woord besloot gebruikt. Want dat, dat, hij is toch op een keuze. <laughs> u wilt naar mijn, uh, mijn keuzen en vrije wil en zo. Maar ook een keuze is natuurlijk geen, uh, geen vrije wil. Je kiest iets uh, op basis van... Uh, de informatie die je binnenkrijgt en de manier waarop je hersenen in elkaar zitten, waarop je gevormd bent. En daar volgt logisch dan de keuze uit, maar dat wil ook niet zeggen dat je iets vrij te kiezen hebt. Dat hangt af van de omstandigheden en van je, hoe je ontwikkeld bent. zeggen heel veel mensen tegenwoordig: ik, ik geloof niet in God, maar ik geloof in toeval. Maar dat geldt voor u dus ook? Um, ja, in het toeval geloven we allemaal als we onderzoek doen, natuurlijk. Want uh, je berekent. Maar is het een geloofskwestie? Um, nee, we weten dat toeval bestaat. Maar het is een, ook een voorwetenschappelijk uitgangspunt, of niet? Um, ja, ik heb overal waar, uh, waar veel gebeurt, speelt toeval een rol. En, uh... Um, dat is in het onderzoek ook zo. En daar doe je ook uh, je statistiek op. Dus uh, het toeval is iets wat uh, ik zeker accepteer, ja. Uh, zoals ik al zei, vanaf het moment dat ik geconcipieerd werd. Ik vind het zeer toevallig dat deze spermatozo het geworden is. Bent u er blij om? Nou, er zijn momenten. En er zijn momenten dat ik uh, er absoluut niet blij om ben. Wat is het voor een, uh, <lacht> een ding geweest? <lacht> Die spermatozo? Ja. Yeah. Nou, ik denk niet dat hij zich onderzoekt. Wat voor eigenschappen had hij? Of heeft hij? Nou, hij was blijkbaar de snelst op de juiste plek van het ei. Ja, en verder? En, Waarom bent hij, u er niet blij mee soms? Oh, bedoelt, wat mijn beperkingen zijn? <laughs> ja, nou ja, als, uh, er zitten heel veel zwakke plekken in, ja. En, een aantal ziektes, een aantal hernia-operaties, longproblemen. Er zijn genoeg zwakke plekken. En ja. die hebben daar al ingezeten, allemaal? Um, nou, daarvoor geldt weer dat, uh, dat een, zeg, de basis aanwezig was in, in de vorm van genetische informatie. En dat je dan door de omgeving en door toeval um, een stapeling krijgt van factoren die tot uh, ellende aanleiding geven. We praten met heel grote afstand over. Hè? Ja. Kijkt u altijd zo wetenschappelijk naar uzelf? Ja, ook als ik. Uh, in het ziekenhuis liggen geopereerd wordt... dan kan ik dat uh, met een zeker uh, gevoel van relativering... Kan ik dat, uh, over me heen laten komen. Ik heb, moet ik zeggen, altijd wel een hoop lol daar... als ik als patiënt daar lig. Ja. Is het een soort zelfbescherming om er zo naar te kijken? Um, misschien is het karakter... Uh, wat uh, als een gevolg heeft dat er een zekere zelfbescherming is. Ja. Dat je een hoop kan hebben je afstand kan nemen van een hoop problemen die over je heen komen. Of, Heeft u zo'n oh, voorbeeld? Oh, ik, uh, ik ben aangevallen uh, toen ik het eerste geslachtsverschil... in de hypothalamus beschreef door de feministische beweging. U zei, het verschil tussen man en vrouw ja. is al in de hersenen aanwezig. Ja. Komt niet door opvoeding. Ja. Maar dat kwam slecht uit, want uh, in die tijd mocht je... in ieder orgaan mocht je geslachtsverschillen hebben... maar niet in de hersenen, want uh, ieder geslachtsverschil in gedrag was bepaald door de maatschappij en niet door de hersenen. Nu heeft ze dat over homoseksualiteit eigenlijk hetzelfde gezegd. Ja, ja. toen ik zei... Uh, de beslissing is voor je genomen in de baarmoeder tijdens de ontwikkeling... waren weer een hoop mensen boos. Ja. Begreep u dat? Um, nou ja, vanuit hun, hun beperkte visie kan je dat begrijpen... maar je kunt het net zo goed begrijpen. en Zo waren er ook veel mensen die zeiden... nou. Dat, dat is een interessant idee en uh, dan is dat hele verhaal over uh, mijn moeder die dat uh, uh, geïnduceerd zou hebben of uh, noem maar op, is niet waar. Dus ja, het hangt er vaak vanaf wat je, wat je vindt of dat uh, in goede aarde valt of niet. Maar alles wat je doet met hersenonderzoek, uh, vooral op menselijk hersen, is natuurlijk uh, al gauw... Um, ja, relevant voor een groepje mensen. En, uh, controversieel. Ik, ja, ik, dat, dat woord, uh, daar heb ik altijd moeite mee met controversieel. Maar dat is het wel voor een groepje mensen vaak. Waarom ja. heeft u moeite met het woord? Nou, omdat dat vaak um, um, gebruikt wordt om te zeggen... Uh, we geloven het niet, de een denkt er zus over en de andere zo. En dan wordt het controversieel genoemd. Mm -hmm. Ook als het keihard kei vast ligt. Bent u opgevoed met God en gebod? Um, wel met gebod, zo nu en op, maar niet door God. <lacht> en, uh, mijn vader was uh, van Joodse afkomst, niet gelovig. Mijn moeder um, was van protestante afkomst, maar niet gelovig. Wij zijn opgevoed met grote belangstelling voor zeggen, de cultuur van godsdiensten. Cultuur voortgebracht door godsdiensten. En met een uh, forse waarschuwing uh, van mijn vader... altijd voor het extremisme wat samengaat met godsdiensten. En uh, zeggen nou kan men dat wel zien. Maar uh, dat was in dat tijd was dat iets wat, uh, wat speciaal was. Dan. denk ik zijn uh, altijd weer wijzen op het gevaar van het extremisme. In iedere godsdienst. Maar er was ook wel een positieve houding toe, begrijp ik. Um, nou, het, het positieve was... een puur culturele belangstelling. Uh, we gaan nog steeds geen kerk voorbij zonder even binnen te lopen... en te kijken in het buitenland uh, hoe het eruit ziet. Maar hetzelfde geldt voor een boeddhistische tempel... Uh, waar ik uh, ook naartoe ga en ga kijken en met de monniken spreken. Uh, er zijn de monniken die uh, in de bergen in China mijn dochter uh, hebben leren bidden. Terwijl wij naar... Uh, een man keken die vereerd werd, die 500 jaar eerder werd, was overleden. En, uh, ik me afvroeg van hoe kan dat? Dat, uh, dat zo goed blijft, dat lichaam. Dus ik heb uh, belangstelling voor alle godsdiensten, voor alles wat het voortbrengt. En ik, uh, ik walg vaak van de extremistische kant die daar aan vastzit. En uh, die blijkbaar nodig is ook om de godsdienst intact te houden. Heeft u meer met het boeddhisme dan met Christendom? en Christendom? Nou, zeg in zoverre dat, dat daar het extremisme natuurlijk niet op de loer ligt. Uh, Boeddha heeft zichzelf nooit tot God verklaard. Boeddhisten zijn meer in zichzelf gekeerd en uh, uh, verdraagzamer. Maar wat vond u ervan toen uw dochter daar aan het bidden was? Hoe dat Nou, mijn dochter is een van die mensen die uh, zegt dat er meer is op deze wereld uh, dan, uh, dan ik weet en ik, uh, waar ik achter kan komen. En uh, nou, in dat idee uh, laat ik er vrij en we praten er wel eens over en ze weet dat ik er heel anders over denk. Het lijkt me wel gek voor u, om dat dan te zien voor je eigen kind, of niet? Nee, waarom? Ik, uh, ik ben niet zo extremistisch, nee. Ik, uh, ik kan dat wel hebben. Uw vader was ook medicus. Heeft ja. hij een grote invloed op u gehad? Nu denken over de wereld? Oh ja, absoluut. Ja, mijn vader en mijn moeder. Ja. Mijn vader uh, in de zin van, van zijn kijk op het geloof... en zijn kijk op de geneeskunde en op de filosofie... en de manier waarop je kon relativeren. En uw ja. moeder? Um, ja, meer uh, zeggen de de praktische kant, mijn vader meer de, de theoretische kant. Zij was verpleegster, in 1939 naar Karolinska gegaan... om nieuwe technieken te leren. En toen als vrijwilligster aan het front gezeten... in de oorlog tussen Finland en Rusland. Toen probeerde ze mijn vader te overtuigen om in Amerika te blijven... waar hij zat op dat moment en ook kon blijven zitten. Maar hij vond dat hij terug moest komen omdat ze een baan voor hem gecreëerd hadden, omdat zijn ouders niet weg wilden. En dus zowel mijn moeder als mijn vader zijn teruggekomen toen. vlak voor de oorlog begon. Dat, dat was onhandig. Ja, dat ja, ja, was uh, zich een totaal gebrek aan, uh, aan inzicht. Wat, uh, wat hem te wachten stond. Zij had dat wel en zij was een stuk pragmatischer, praktischer in die zin. Uh, hij heeft het overleefd? Ja, op het nippertje en met een aantal heel toevallige en gelukkige omstandigheden. heeft Hij het overleefd met een schuilplaats tussen het plafond en de vloer in. Het was nog steeds een, een plek waarop we konden veren in de, in de spreekkamer waar die oude schuilplaats was. Ja, En daar kon hij wanneer in dus zijn hoofd opzij hield, kon hij daar tussen liggen. Uh, ja. Toen ik uh, in de tijd de uitnodiging kreeg om uh, gasthoogleraar te worden... in het Max Planck Instituut in München. Max Planck Instituut Psychiatrie. Uh, dat was een eervolle uitnodiging. Maar toen voelde ik me toch niet zeker of ik dat zou accepteren. Want dat was natuurlijk een van de instituten waarvan uit... Mentaal geretardeerde, psychisch gestoorde... zijn weggevoerd en vermoord. Zwakzinnig om even duidelijk te zeggen. Ja, ja. ja, in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers. Dus ik zat daarmee en ik uh, ben naar mijn vader gegaan... en ik zeg, ik heb een probleem. Ik heb een eervolle uitnodiging, dat en dat. Maar ik weet niet of ik moet gaan. En hij dacht even na en zegt, je moet gaan... en vertellen dat we er nog zijn. <laughs> en... Uh, dat, dat heb ik gedaan. Dat was ook geen enkel probleem. Want ze hebben daar een hele goede documentatie van de geschiedenis. Zijn er ook mee bezig. Zijn er ook vooruitgekomen in de vorm van goede publicaties. En dan vindt u ethiek voor zo'n instituut... wat zich met onderzoek bezighoudt, toch van belang? Natuurlijk is ethiek van belang. Maar wat heeft dat te maken met mijn zijn? Nou nee, daar niet mee. Maar met dat u eerder zei van nou, het gaat mij gewoon om om onderzoek en niet uh, wat er mee gedaan wordt uh, in de praktijk? Oh nee, dat heb ik, uh, dat heb ik niet gezegd. Oh, dat nee, heb ik van u begrepen niet, in het begin? Niet, nee. nee, ik bekommer me zeker om uh, wat er mee gedaan wordt in de praktijk. En ik probeer ook uh, altijd uit te leggen wat ik doe, ook wat ik uh, ga doen. Ik ben daar heel open over en uh, ik zie het ook als een, uh, als een stuk van de opdracht als je op... Overheidsgeld onderzoek doet, dan uh, leg je ook verantwoording af voortdurend aan de maatschappij. Nog even over religiositeit. Sommige hersenkundigen zien dat als een soort ja, aanleg waarvoor een speciaal plekje in de hersenen is gereserveerd. Of misschien niet gereserveerd, maar die nog wel aan te wijzen is. Hoe ziet u dat? Nou, er is een reden om te zeggen: er zijn bepaalde hersenstructuren die. Uh, uh, belangrijk zijn voor het gevoel van religiositeit. En dat komt omdat als mensen een epileptisch focus hebben... dus een plaatsje in de hersenen hebben waar elektrische uh, energie vrijkomt... die de rest van de hersenen stimuleert. Mm -hmm. um, en dat gebeurt op een bepaalde plaats die we de hippocampus noemen... of op een bepaalde plaats in de prefrontale cortex. Dan kunnen zij um, heel sterk religieuze ervaringen hebben dan kunnen zij spreken met God, ze kunnen God zien, ze kunnen diep religieuze ervaringen hebben. Um, dat zijn altijd religieuze ervaringen die er eerst ingestopt zijn door de opvoeding. Mm -hmm. Dus iemand in China krijgt niet een, uh, zeg een uh, protestant religieuze ervaring wanneer hij zo'n uh, zo epileptisch focus heeft, en iemand in uh, Japan ook niet. Wanneer je ingebed bent in een milieu waar. Het, zeggen, het, het christendom een belangrijke rol speelt... dan worden je hersenen daarnaar gevormd. En uh, dan zijn er dus plaatsen in de hersenen... die heel belangrijk zijn voor uh, het, de rituelen die daarmee samenhangen... de beelden die je daarover hebt. En je kunt dat, wanneer je op de juiste plaats stimuleert in de hersenen... dan kun je dat uh, dus naar boven brengen. Dus dat is geen bewijs van het bestaan van uh, God... Het is alleen het bewijs dat wanneer je vroegtijdig uh, dingen in de hersenen stopt... dat je ze later weer uit kan krijgen. Net zo goed als uh, wanneer je weet waar je moet stimuleren. Dat je um, uh, zeg, uh, opeens hele, uh, hele symfonieën kan horen die je... Al lang vergeten was en die je niet zo 1, 2, 3 naar boven kan halen. Maar u zou het laatste wel willen stimuleren, maar het eerste niet, begrijp ik. Als je bij mij zou stimuleren op die plek, zou je dat er niet uitkrijgen: dat godsbesef. U gelooft dus niet. Stel dat u zich toch vergist. God blijft te bestaan. En u ontmoet hem. Welke grote vraag zou u hem voorleggen? Nou, ik zou eerst beginnen met mijn excuses te maken. En te zeggen, ik heb mij vergist. En dan zou God waarschijnlijk zeggen... dat is niet de eerste fout die jij gemaakt hebt. En dan zou ik zeggen... Dat, daar heeft u weer volkomen gelijk in. Maar u kunt er ook wat van... En dan zou hij waarschijnlijk vragen, wat bedoel je? En dan zou ik zeggen, nou, de mens is geschapen naar uw evenbeeld... maar als je rondkijkt in de kliniek, dan eh, rammelt het aan alle kanten. Waarom moet het een mens zijn die eh, geboren wordt met aangeboren afwijkingen? Waarom moet het een mens zijn die aan, aan het eind van zijn leven... Zeggen, stapsgewijs eh, alles wat hij geleerd heeft eh, verliest en dement wordt... En als je dan... Uh, dan zou ik hem vragen om uh, mij te vergezellen naar een plaats waar ik alleen nooit naartoe zou durven. Naar Auschwitz. En me uit te leggen waarom. Waarom. Dus mijn vraag zou zijn waarom. Waarom kon het niet beter en anders? U grijpt de gelegenheid met beide handen aan. Merk ik. <laughs> een heleboel vragen die allemaal over het lijden gaan. Uh, ja. Eigenlijk. En, ja, en dan uh, zeggen... Um, dan is er een gereformeerd standpunt dat het lijden uh, zin heeft, dat loutert. En uh, als je dan naar een kind kijkt wat pas geboren is en leidt... totdat hij doodgaat aan een aangeboren afwijking... dan kan ik me niet voorstellen dat dat loutert of dat het een straf is of dat het zinvol is. U eindigde daarnet met de vraag of hij u zou willen vergezellen naar Auschwitz. Waarom noemt u speciaal... Nou, als, als een symbool. En natuurlijk, er zijn uh, heel wat keuzes te maken. En het houdt niet op met Auschwitz. Uh, zeggen de massamoord gaat door. We hebben Joegoslavië gehad, Srebrenica. We hebben de legitimatie van uh, Irak gehad... in verband met uh, massavernietigingswapens die er niet waren... en massamoorden die er wel waren... En uh, nu zie je dat Amerikanen weer tot dezelfde uh dingen in staat zijn. Als bezetters elders. Um, dus de vraag is uh, inderdaad uh, waarom? Waarom zit de mens zo in elkaar? Geschapen naar uw evenbeeld. Ja. En Auschwitz heeft natuurlijk ook een, een link naar uw eigen... Oh. Ja, ik ben uh, grootgebracht in, in de tijd dat... Uh, dat de discussie van de dag was wie er terugkwam en wie er niet terug was gekomen. En, en als hij niet terug was gekomen waar hij vermoord was en hoe die vermoord was. Topde u daar vroeger ook al over toen u jong was? Ja, ik heb heel lang heb ik alles gevolgd van de Tweede Wereldoorlog. En dat heeft tot nou. Hoezo ik, gevolgd? Nou. Zeg, alles wat er geschreven is, alles wat er op de tv verscheen... alles wat er aan films was, alles wat er uh, verscheen over de Tweede Wereldoorlog... volgde ik en werd er altijd weer boerd van. En tot ik uh, bedacht dat het eigenlijk niet meer voor mij bedoeld was... maar voor mensen die er niks vanaf wisten en uh, dat ik daarmee gestopt ben. Ja. U kwam er zelf niet verder mee? Nee, nee ik lag erover wakker en uh, ik kwam er zelf niet verder mee. Nee, ik kwam er niet uit. Hmm. Is er van, vanuit uw vakgebied, het, het hersenonderzoek... helemaal niets verstandigs over te zeggen? Over waarom Auschwitz, waarom nou, u, waar, Waarom agressie kun je natuurlijk wel zeggen. Dat, uh, zeggen agressie heeft een uh, evolutionair voordeel gehad... toen we in de savanne opgroeiden uh, tot mens. Erg lang geleden. Ja, dat is een paar miljoen jaar geleden, maar... Zeg, daar, daar hebben we onze basis-eigenschappen nog steeds van. Uh, toen groeiden we op in een omgeving waar genoeg voedsel was... voor een klein groepje mensen die er rond trok. Maar te weinig om er een andere groep bij te hebben. Dus als de andere groep kwam, dan uh, moest je ze de hersenen inslaan... want anders had je zelf niet genoeg eten. En dat is volgens mij nog steeds de basis voor uh, zeg, de agressie tegenover anderen... De discriminatie die overal bestaat, het onderscheiden van de ander die er niet bij hoort. Mood gaan... voor de evolutie. Het is heel nuttig geweest, het heeft een groot evolutionair voordeel gehad. Um, maar uh, tegenwoordig uh, werkt het eigenlijk alleen maar in je nadeel. En hetzelfde kun je eigenlijk zeggen voor het geloof. Het geloof heeft natuurlijk ook een groot evolutionair voordeel in die zin gehad dat het uh, de groep kenmerken gaf. Kenmer uiterlijke kenmerken die uh, nog steeds naar boven komen... in heftige discussies over hoofddoekjes en zo. En uh, ook uh, kenmerken in de zin van rituelen. Maar wat heeft dat dan voor voordeel? Uh, je weet dat je tot die groepen hoort. En het is een kenmerk van de groep en het houdt de groep bij elkaar. En als voorbeeld kun je geven de joden in de diaspora... die als groep bij elkaar zijn gebleven... Uh, op de meest onmogelijke plaatsen door de religie die ze gehandhaafd hebben. En natuurlijk door het fanatisme in die religie. Als het fanatisme niet bestond, dan ging zo'n groep op... in de rest van de bevolking. Maar zegt u nou, betreft... dat heeft voor de joden bijvoorbeeld tot de ondergang geleid? Nee. Het, uh... Zo weinig waren ze herkenbaar ook voor de ander? Ja, dat heeft iets van eigen schuld dan, maar dat is natuurlijk... Uh... Zo wil ik het uh, niet brengen. Het, uh, het heeft het heel makkelijk gemaakt. Om een groep af te zonderen die uh, zonder bok was en uh, vernietigd moest worden. Mm -hmm. En uh, ja, Ik ben natuurlijk ook grootgebracht in, in, in dat besef. Dat je vooral niet moest laten merken dat je uh, afkomstig was uit zo'n groep. Mm -hmm. Ook niet voor de helft, want uh, dat was levensgevaarlijk. Maar een verklaring uiteindelijk als het gaat om... Massamoord, hè, want dat is toch, toch iets anders dan gewoon agressie. Nou, gewoon moord, ja. Nou ja, dan, dan agressie. En ja, ja, je dat... vraagt je af hoe het een met ander te maken heeft. Het, uh, of agressie uh, uh, zeg, automatisch leidt tot uh, moord onder omstandigheden... die daartoe aanleiding geven. En tot het vernederen van anderen en tot het... Uh, je ziet dat uh, dat toch blijkbaar iets is wat overal optreedt. Hè? Denkt en, u dat u zelf in alle... ook in staat zou zijn onder omstandigheden? Ja, ja? ja ik denk dat uh, als de omstandigheden er nu zijn, dat, uh, dat ik net als ieder ander tot moord in staat ben. En uh, tot massamoord weet ik niet. Het, uh, het is weer een, een hele stap verder. Um, ik, uh, ik hoop van niet. En ik durf niet te zeggen... daar ben ik nooit toe in staat. Is dat op grond van zelfkennis... of van wetenschap? <laughs> dat is waarschijnlijk op grond van... Uh, van zelfkennis... en de eeuwige twijfel... die je als wetenschapper aan alles hebt. Um, je denkt dat je... tot zoiets nooit in staat zal zijn. Maar de ervaring heeft geleerd... als je naar de geschiedenis kijkt... dat uh, ieder volk onder bepaalde omstandigheden tot gruwelijkheden in staat is. Inclusief de Nederlanders in Indonesië. Bij de politionele acties. Dus we hoeven niet zo ver van huis te gaan wat dat betreft. Komt er ooit een einde aan? Of zegt u, nee, zo zitten wij nu eenmaal in elkaar? Kennelijk, al sinds de savannen. Nou, het is duidelijk dat een paar generaties centrale verwarming... zoiets niet, uh, niet veranderen. We zijn uh, tekort onder andere omstandigheden om evolutionair gezien uh, veranderd te zijn. Aan de andere kant uh, zeggen de... Het, het afperken van de groepjes en het uh, bestrijden van andere groepjes... heeft geen evolutionair voordeel meer, hij heeft alleen maar nadelen. En in mijn uh, weinig optimistische uh, momenten denk ik dat... Uh, dat het daarom moet verdwijnen. Het kan wel een paar honderdduizend jaar duren, maar het zal verdwijnen. En het is niet zo lang geleden dat Amsterdam vocht tegen Haarlem... en dat de Haarlemmerdijk bezaaid lag met lijken. Dat is toch maar een paar honderd jaar geleden. Dus. Maar moet dat nou gaan via de biologische evolutie, dus de evolutie van de hersenen? Of is dat een culturele evolutie waar u over praat? Kunt u zich cultuur voorstellen zonder hersenen? Nee, maar wat ik bedoel is... Uh, kan de mensheid uit de geschiedenis ook iets leren? Want u zegt, kijk, het is helemaal niet rationeel meer... Uh, oorlog, massavernietiging, Integendeel. Maar moeten we nou wachten uh, tot die hersenen... Uh, dat evolutionair verwerkt hebben... Nee, natuurlijk niet. We proberen met man en macht om uh, iedereen ervan overtu te overtuigen... dat het geen zin heeft en dat ze het moeten laten. Kan maar kan het, het helpen? Het is pas vanzelfsprekend als uh, die enorme drang om de, ander, de andere groep... om die te onderscheiden en uh, af te scheiden... en om zeep te helpen als die verdwenen is. En dat zal uh, lang duren. En dan, dan kom je in een... Uh, in een werkelijk vrije maatschappij te leven. En voor die tijd zul je het moeten doen met het overtuigen en het regelen... en het bedreigen als uh, andere andere bedreigen. En, uh, maar het zijn labmiddelen. Ik vind het toch opmerkelijk dat u zo ja, eigenlijk gelovig bent op dit punt. Want er is toch eigenlijk geen enkele aanwijzing voor dat het ooit zou veranderen. Um. Nou, ik, nogmaals, ik, ik, uh, wanneer ik kijk naar de strijd die gestreden is hier in Nederland... Uh, op het niveau van, van steden, mm -hmm. zeg ik, er is heel wat veranderd in Europa. Er verandert wat. En dan heeft u toch uiteindelijk het, die, een optimistisch beeld over de mens? Ja, en... Uh, het verbaast mij altijd dat je dat niet kan hebben zonder dat je gelovig bent. Net zoals mij altijd verbaast dat mensen denken... dat je geen morele opvattingen kan hebben zonder dat je gelovig bent. Nee, dat laatste, dat uh, ben ik niet van mening. Alleen denk ik, u bent een wetenschapper. U presenteert zich ook altijd een wetenschapper die zich op de feiten wil baseren. En dan denk ik, het feit toch dat de geschiedenis echt vooruit zou gaan... of dat de mens evolutionair ook zou veranderen... daar zie ik toch niet echt... En dan vind ik Haarlem, Amsterdam toch, nou... Nou, ik vind uh, zeggen dat de mens evolutionair verandert... dat kan niet tegengesproken worden. Zelfs al wordt het verwijderd uit uh, de Amerikaanse schoolboekjes... en mag er niet over gesproken worden. De evolutie van de mens is, uh, is een duidelijke zaak. En dat is dus geen geloof. Het is, uh, zeggen, zoals ik al zei, een weinig optimistische moment is... dat een gedachte van zo zou het wel eens kunnen gaan in een hoop. Ja, ja, wel een hoop. Ja. Ja. Voor u bestaat er geen God... die met u mee reist. Mee kan reizen naar Auschwitz. En tegen wie u kunt klagen... Wat doet u dan eigenlijk om met dat raadsel om te gaan? Ja, Wat doet nou, u dan? Ik moet het zelf oplossen. Met de wetenschap dat je ook een hoop dingen niet zelf op kan lossen. Net zoals in de wetenschap zelf. Er zijn een paar kleine dingetjes uh, waar je inzicht in krijgt. En er ontstaan ontzettend veel meer nieuwe vragen. Daar maar, kunt u wel mee leven. Dat, dat drukt u niet daar neer. Nee, hoewel ik wel eens het loers ben op uh, mensen die als in de problemen zitten... iemand te hulp kunnen uh, roepen die volgens mij niet eens bestaat. En dan nog uh, baat bij hebben ook. En je kunt laten zien dat als mensen bidden... en ze hebben dat ritueel van jongs af aan geleerd... dat uh, de stresshormonen dalen. Dus ze uh, worden daar kalmer van. Maar nou, heeft u voor uzelf niet iets waardoor u tot zo'n soort rust komt? Jawel, een goed boek, een uh, goede film... Uh, een uh, goed stuk wetenschap. Um, maar dan moet het, het daar niet over gaan, of wel? Jawel, dat kan daar ook over oh. gaan, natuurlijk. Ja, ja. Ja. En dan komt u een stukje dichterbij. Ja. Het antwoord? Nee, dan kom je tot rust. Dan... Uh, zeg, het, het, zeg het antwoord op uh, dit soort grote vragen van waarom... Uh, daar kun je mee bezig zijn, maar dat krijg je niet. En dat weet je van tevoren. Wel, God bestaat wel en hij reist met u mee. Hoe denkt u, hoe kunt u zich voorstellen dat hij zou reageren op uw vraag? Ik kan me niet voorstellen dat hij een goed antwoord op heeft. U zou het ook niet wensen? Nou, als hij me kon verklaren waarom zoiets moet gebeuren en moest gebeuren... En hetzelfde bij dat kind wat uh, nog niks kwaads heeft gedaan, maar uh, aan het doodgaan is. Of uh, die oude mensen die uh, niet kunnen genieten van de laatste jaren die ze hebben. Als je me dat allemaal zou kunnen verklaren, zou ik hem uh, een god vinden. Ja. <laughs> maar uh, kijk, de kans erop is buitengewoon klein... een aflevering van De Grote Vraag uit het programma... De Andere Wereld van Zondagavond, eerder uitgezonden in 2004. Eva Verstoep was in gesprek met Dick Swaap. De hersenonderzoeker werd eerder deze maand, 69 jaar. En sinds hij met pensioen is, houdt hij zich bezig... met onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. De arts en neurobioloog schuurt de controverse niet. In 2010 verscheen zijn boek Wij zijn ons brein... van baarmoeder tot Alzheimer. En met hem zijn we deze nacht begonnen... En het eerste uur heb ik eigenlijk de titel Mooie Denkers meegegeven. En daarin hoort dan wat mij betreft ook zeer zeker Jan Wolkers thuis. Het is 1999 en Gerard Klaassen is voor RKK in gesprek met de schrijver... in een aflevering van Anders Denkenden. Ja, okay, je kan zien dat de merel daar gezeten heeft. Zie je wel? Die heeft de bladeren omgekrast op zoek naar wormen en andere insecten. Nou, hier is het graf van de van poes, van de poes van Bob. Die is 14 jaar geworden. Hij was zo'n zo intelligent en lief beestje. Ja, ja. ja, en hier is hij begraven. Is doe dat aan je op, hè? Een, een roos is het, ja. een witte roos. Ja. Een witte roos. Mooi. Ja ja. Ja. ja, ja. En hier breekt dat prachtige ja. Tesselse licht door. Hè? Ja. Ja. ja, ja. Dat is heel mooi. Met die, met die watachtige wolken. Nou, je ziet het ook op schilderijen van, uh, van Ruisdaal. Ja, ja, ja. ja. Zie je ook die prachtige wolken? Die, ja, ja. Een beetje zilverachtige atmosfeer doet, doet soms denken aan, een, aan de huid van een hele mooie, mooie haring. We gaan naar het atelier. Ja. Jan Wolkers, beeldhouwer, schrijver, schilder... Vrije tijdsbioloog. Eilander. Siberische tijger. Standbeeld van hedendaagse cultuur, althans volgens Bisschop Muskens. Terugsfruit, terug naar roefsgeest, gesponnen suiker. Ja. Levensbeschouwing? Ja, die is een beetje. Je zou kunnen zeggen. Spinozistisch. Ik lees veel Spinoza. En ik. Uh... Niet dat ik... Uh, en, en laten we zeggen... Uh, uh, Chinese wijscheren, Loutzee en zo. Uh, dat is, dat is zo'n beetje mijn gedachte. Het gereformeerde geloof van uw van jeugd heeft u afgelegd. Daar is eigenlijk het spinosisme voor in de plaats gekomen. Nou, dat, dat zo kan je mij, dat niet noemen. Ik, ik hou er mijn eigen filosofie op na. Ja, Bokkers, als ik... Als ik kijk naar u, uw schrijverschap... Um, dicht u zich als schrijver anno 2005... eigenlijk veel invloed toe in de samenleving? Ja, ik geloof wel dat ik verschrikkelijk veel invloed gehad heb. Meer dan de meeste andere schrijvers. Oh ja, Vooral op het gebied van vrijheid, seksualiteit. Uh, dat is natuurlijk heel belangrijk geweest. En vooral omdat het bij mij nooit iets met, met pornografie of... Uh, de burgers, épatéle, uh, bourgeois. Telt het zijn altijd heel natuurlijke dingen. die iedereen meemaakt, maar waar niemand gewoon over praat. Huh? Waarom is die invloed bij u zoveel breder geweest. als die van andere schrijvers? Die ook over vrijheid, bevrijding. Uh, seksualiteit ja. hebben geschreven? Ja, het heeft natuurlijk ook wel te maken met. dat ik heel helder en duidelijk schrijf. Het heeft ook met het, de schriftuur te maken. Ja. Want niet iedereen hoeft zich bewust te zijn van wat eronder zit. Veel mensen lezen het. Maar dan werkt die, die invloed toch onbewust bij de lezer. U, u zou willen zeggen dat Turks fruit of eh, terug naar oesgeest of neem gesponnen suiker. klassiekers zijn voor wat betreft de bevrijding? Ja. Kijk, vooral Turks fruit heeft natuurlijk zo'n enorme weerklank... Dat ik, dat ik krijg er nog post over uh, van tijd tot tijd... Van, van mensen die het nu weer lezen. Hè? En van wie het een soort openbaring is. Want er is natuurlijk toch veel uh, onderdrukking nog. Ja, nog steeds. Ja, en nu uh, met dit kabinet merken we toch wel dat er... Uh, dat het minder uh, vrolijk toe gaat dan het was. Maar toch niet in termen van onderdrukking? Nou, ik vind dat het toch wel uh, uh, die, die normen en waarden, dat is, ik zeg altijd, vormen en aarde. Huh? Het lijkt me dichter bij de waarheid komen. Ja? Maar als dat is niet ja, uw man. Zo, nee, ik vind dat het daar ontbreekt, uh, ik zei, <laughs> we hadden uh, de, de bisschop hè, uh, Muscus, vierde, of het bisdom Breda, vierde zijn, uh, zijn 150 jaar bestaan. Hè. Het was in Middelburg en er waren een honderd een progressieve katholieke geestelijke. En, uh, ze hadden mij ook uitgenodigd om dat stuk voor te lezen op de vleugel der profeten. Uh, dus wij zaten vooraan, ik zat hier naast mij zat, zat uh, Muskens en daarna zat Balken en toen boven dat Balken en, en toen zei ik en toen Muskens. Ik zeg, als hij paus wordt, dan wordt we allemaal weer katholiek. U wees naar Balkan. Ja, ik boog me zo hoor, ik recht, want die zat dan aan de andere kant van Muskens. Ja. Hier, hier voor ons ligt de biografie van bischop uh, Muskens. Ja. Daar staat ook zo mooi in voor mijn uh, amnise ja. Jan Wolkers. Ja, ja. Uh, ja. U heeft iets met deze bischop, hè? Ja, ik vind het een bijzonder uh, mens. Het is iemand die. die als je zo met een praat wijs is, hè, die niet, uh, geen enkele bekompenheid heeft... Uh, die, die de zwarte mensen in, in Afrika zo willen helpen met hun age en zo... Maar één fundamenteel ding, Jan Wolkers, deelt u niet met uh, de bischop van Breda, Tini Muskens... dat is eenvoudig het geloof in God. U gelooft niet in God. Nee, nee. Dat is, echt, nee. Het, het is u langdurig, ja. is het u uh, wijsgemaakt... Uh, ja. in de gereven middengezinden. Ja. maar uh, u ja. bent daar echt helemaal definitief vanaf. Nee, maar iemand die... zoals Muske zich God gelooft... en ernaar... leeft... Dat, dat, dat, ten eerste heb ik daar verschrikkelijk... veel waardering voor, maar dat is... dat zou voor iemand een bewijs kunnen zijn... dat er zoiets bestaat. Bovendien, um, Jan, als u... Uh, u wilt ook niet in een god geloven, want dat betekent ook een hiernamaals en een hemel. Ja. En u wilt ja. eigenlijk helemaal niet uh, 60 miljoen jaren naast mevrouw Buisman zitten. Nee, en nee, als u dan nee, toch nee. moet, dan toch liever naast een ijsvogel of een zanglazer. Ja, ja dat, dat zou ik nog wel leuk vinden. Want, uh, huh? ja. Maar goed, dat is maar een illusie. Kijk, als je weet wat wij tegenwoordig weten, die, die miljarden sterren die er zijn... Ja, dat doet andere mensen misschien juist in God geloven. Maar uh, het is gewoon een bijna helse machine. Van zwarte gaten, vurige bollen ja. en zo. En ik geloof dat, dat wij zijn door zo'n toeval ontstaan... Ja. Hè, door bepaalde ontwikkelingen enzovoort enzovoort. Hè. Maar misschien had de mens had, had het nooit het mogen gebeuren. En is dat de zonde van het eten van de appel? Dat is goed en dat is kwaads. Hier sta ik de hele dag te werken. Je ziet wat een prachtig licht hier ook hangt. Absoluut. He? Ja. Ik heb een uitzicht hier. Ja. En, en de lucht van verf, hè? De lucht van Dat ver. hoort bij een atelier. En overal zie je <laughs> verf liggen. Want je ziet wel, oh, ik gebruik geen palet. Maar ik gebruik gewoon stukken, stukken hardboord en zo die ja. geclassificeerd zijn. Maar je ziet wel wat ik, wat ik allemaal ja. heb en wat er allemaal staat. Ja, ja, ja, ja. Ja. Hoeveel doet een beetje Wolkers tegenwoordig? Ach, dat weet ik niet. Ik geloof... Even kijken... Maar ik verkoop, het, ik, verkoop, ik verkoop het niet graag. Ze hebben, ze hebben wel. Uh, uh, ik verkoop wel een schilderij voor, voor 20.000 euro of zo. Een kleine schilderij. Maar als, als iemand iets, zoiets zou kopen, dan, uh, dan ben ik daar helemaal niet zo enthousiast nee, over. Ja, ja. Uh, want ik zou ze het zelf ja. al behouden. Er bestaat van u een imitatie bij Kopspijkers. Ja. Is die naar uw smaak geslaagd? Ja, die is heel grappig. Ja. Daar moet ik eigenlijk om lachen, maar het is natuurlijk maar een parodie. Want ik ben niet zo'n uh, beetje semelaar die ieder torretje of kevertje... maar het is een leuke boetade. Ik moet er altijd verschrikkelijk om lachen. Ja. Die jongen doet dat leuk, ja. Twee weken geleden liet Ayaan Hirsi Ali uh, uh, weten... Uh, wat haar verblijfplaats eigenlijk was. Hè? Ja. Uh, en ze vertelde ja. ook waar Geert Wilders ja. verbleef... Uh, in ja. een cel in Kamp ja. Zeis. Wat vond u ervan? Nou, die, die, die cel die heeft uh, Wilders wel, uh, wel nodig natuurlijk. Want die man moet echt een beetje opgesloten worden. Maar Hirsi yes, Ali, ja, het is natuurlijk... Uh, uh, hoe kan je... Je kan, je kan niet... Uh, kijk, als je het zo hoog speelt... Dan ben je natuurlijk nooit meer... Want ze heeft natuurlijk dingen ge, gedaan en gezegd... Die, die je eigenlijk op een beetje pedagogische manier moet zeggen. Uh, want je schopt mensen verschrikkelijk... Want veel vrouwen die ze wilden bereiken... Was ook omdat met die zich daar vanaf ja. Van die, dat soort aanpak... Het effect was ja. contraproductief. Ja, ja, ja, ja zeker. Ja. U heeft zich altijd gekeerd tegen, als ik dat zo zeggen mag... religieuze benepenheid, hè? Ja. Tegen de bekrompenheid van de, van de religie, ja. Want in de... Islam heb je ook enorme stromingen die verschrikkelijk toler tolerant zijn. Dat kun je al zien aan, aan in de Arabische, in Egypte bijvoorbeeld. Er waren, dan waren uh, christelijke kerken, synagogen. Maar als het ergens zo, zo fanatiek wordt gespeeld, dan, dan wordt er een heleboel vernield. Ja. Uh, sociaal contact tussen de mensen. En dat is hier ook om. om, om uh, laten we zeggen, als je. Die, die, die gewone Marokkaanse mensen. die nog niet eens uit Marokko komen. maar daarboven. Uh, waar, waar die, uh, die hebben nog nooit. Een, veel hadden nog nooit een stad gezien. maar die kwamen hier werken. En, en die hebben uh, zich vaak rot moeten werken. En nu worden ze. Uh, uitgescholden voor, voor, uh, voor uh, geitendeukers. Terwijl ze waarschijnlijk ja. nooit een geit gezien hebben. Kijk, dat is, dat is onbegrijpelijk voor die mensen. U, u doet ook op Van Gogh. Ja. Die choqueerde en provoceerde. Dat, ja, dat is niet uw stijl. Nee, ik heb, ik heb het er wel eens met hem over gehad. hoor, Want ik kende Theo was een hele... Een lieve, bijzondere jongen. Maar hoe hij daar nou zo ingeschoten is. Kijk, je mag wel kritiek op de, op de islam hebben. Hè? En op het christendom en op alles. Maar dat moet altijd op een manier gaan. die toch, laten we zeggen, doordringt is van. Uh, van medegevoel. Voor ja. je. Voor je hè? Want we zitten al op dezelfde <lacht> planeet. Hè, ja. die ze nu uh, een beetje aan het vernietigen zijn en zo. Zou u wel eens met Anjan willen spreken? Nee, nee, daar heb ik helemaal geen behoefte aan. De Om dat? Fanatici, waar ik haar ook toe reken. Daar, daar, daar, ik bedoel, je moet op een redelijke manier. De reden is, is verschrikkelijk belangrijk. Ik wil eigenlijk zo oprecht mogelijk leven. En dat wil zeggen dat ik doe. Wat ik moet doen, en dat ik dat zo goed mogelijk doe. Eigenlijk is die appel van nu in ons geest niet eens al te ver van de boom gevallen. Hè? Nee, dat, dat, is, dat is ook zo. Dat is wel waar. Ja. U, u bent eigenlijk gewoon nog steeds een jongen van de Talakanaans gebleven. Ja, nou, de, de, de, de, de, de, de sommige de, de, laten we zeggen, de, de, de Bijbel. Christus is, is, is ook voor mij nog uh, belangrijk. Ik denk er vaak aan. Christus was een rebel. Christus was geen, uh, geen religieuze slijmjurk of zo. <laughs> uh, Christus was, uh, nou, zo werd hij ook gezien, uh, maar daar, daar, daar, daar, dat, dat, dat zit gewoon in me nog. Eigenlijk bent u toch een jongen van het uh, onversneden woord gebleven. Ja, dat geloof, ik geloof wel dat ik door de Bijbel dat daar de basis ligt voor mijn uh, schrijverschap. U heeft nu zomerhitte geschreven. Ja. Het boekenweekgeschenk, de romancier in u, is weer opgestaan, hè? Ja, nou, je kan zeggen, die is nooit uh, te bedden geweest. <laughs> u moet ook gewoon schrijven, ja. ja, het is een dwangmatige ja. activiteit. Ja. ja, dat is zeker. Het behoort tot je leven. Heeft u vandaag al geschreven? Nee, nog niet. En overweegt u nog vandaag te schrijven? Misschien wel, of misschien ga ik ook wel schilderen straks. Ik vond het een ruiselijk leuk gesprek. Dank je wel. En hierbij zweegt. <laughs> Dank je wel. Ja. Jan Wolkers, in 1999 was dat geweldig om naar te luisteren en fantastisch wanneer hij het woord geitenneuker zegt, dan kan het ook gewoon op Radio 1 op de een of andere manier. Een van de mooie denkers in dit eerste uurtje, dus Jan Wolkers hier bij Woord op Radio 1 bij de VPRO. Gerard Klaassen die was in gesprek met hem en dat is een programmamaker die wat mij betreft ook wel in dat rijtje van mooie denkers mag. Later vannacht horen we hem nog een keer en dan is hij even in gesprek met een van de sterke vrouwen die ik heb uitgekozen en dat is in dit geval diezelfde Ayaan Heersi Ali waar Jan Wolkers liever niet mee wilde spreken. Dat is toch weer een cirkeltje Weer rond. Um, Israël Meijer, journalist, toneelschrijver, acteur en televisiepresentator, maar bovenal begnadigd en veelzijdig interviewer. Als je dat allemaal bij elkaar bent, dan ben je in ieder geval ook een hele mooie denker. Dus hij mag in dit uur niet ontbreken. Fijne mocht, want hij kan ook nog zingen. Oh, ik wil dat je je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 Toi qui m'aimais Moi qui t'aimais Mais la vie sépare Ceux qui s'aiment Tout doucement Sans faire de bruit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 Le Femacht, Ischa Meijer. En daarmee sluiten wij dit eerste uur van Woord af. Onder de titel Mooie Denkers. En daar mocht natuurlijk Isra ook niet in ontbreken. Um, wilt u reageren op Woord hier op Radio 1 bij de VPRO? Dan kunt u mailen naar woord.vpro.nl en u kunt ook een bericht achterlaten op onze Facebookpagina. Dat is trouwens een openbare pagina, dus u hoeft zelf geen account te hebben. En dan ga je naar facebook.com slash woord.nl. En je kunt daar ook de verschillende uren opnieuw beluisteren. En je kunt je via die pagina inschrijven voor onze nieuwsbrief. Podcasten, dat gaat via vpro.nl slash woord-podcast. Het is uh, tijd voor een korte journaal. En daarna zijn we bij u terug. En in het volgende uur heb ik allerlei vrijmoedige vertellers uitgekozen. Laat u verrassen en blijf erbij. Tot zo.